Niemand anders kan zijn dan kolonel-generaal Katschov. Pellenket analyseerde digitale bronnen en afgetapte telefoongesprekken met de militair. In die gesprekken gaat het over een konvooi dat naar een bepaald dorp gaat. In de tab praten twee mannen, waaronder dus waarschijnlijk de hoge Russische militair... over een ding dat geladen is, gecamoufleerd en weggereden. Bij het genoemde dorp is op de dag van de ramp een boek-lanceerinstallatie gezien. Na bijna zeven en half jaar begint vandaag in Duisburg... de rechtszaak over de ramp bij de Love Parade. In 2010 kwamen 21 mensen om bij het Duitse festival... toen ze in het gedrang kwamen in de mensenmassa. Er zijn tien mensen aangeklaagd voor nalatigheid en dood door schuld. De organisatie van het festival was destijds totaal niet voorbereid... op het aantal mensen dat erop afkwam. En uit een eerder rapport van het OM bleek dat de gemeente... het festival geen vergunning had mogen geven... En dat er grote fouten zijn gemaakt door de politie. Het weer dan. De kans op buien neemt verder toe. Geleidelijk valt er steeds vaker hagel en natte sneeuw. Ook onweer is mogelijk. Het wordt maximaal 3 tot 5 graden met buiten de buien om. Ook af en toe zon. Ook morgen vallen er winterse buien. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Door sneeuw en hagelbuien rijdt het verkeer op sommige plekken wat langzamer. En er staan nog 22 files in de Randstad. De meeste leveren niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen daarop. De A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk-Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. Zes kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. De vertraging is een half uur. Ook een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en de Meren 13 kilometer. Hier is de linkerreis ook dicht. En dat kost je 20 minuten extra. Kwartier extra op de A27 van Almere naar Utrecht tussen. Emnes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 When I look at you Cause you're My thrill mm -hmm. Nothing seems To matter mm -hmm. Here's my On a silver platter flitsend nummertje, heeft iedereen herkend... After You've Gone, en dat is een uitvoering van... door uh, Eddie Daniels en uh, Gary Burton. Klarinet, uh, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk, en dit komt van de CD. Uh, Benny Rides Again, eigenlijk een soort uh, eerbetoon... aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie-in-eentje van gemaakt. Want ik heb er nog meer aardig. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt.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 John was the first one to pull you down So one trick, started acting like a clown Passed you to Hazel, Jane and Jack Penelope got you, passed you right back The doorbell rang, what did you say? In walked Henry, Fred Marie They hit you high, they hit you low They hit you fast and they hit you slow Whiskey on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 Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet uh, Lovers Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus en lavender stems the room. Smoke severs the night. A spine quivering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 Against every turn and taste. Gerald Clayton. En wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jacob Pastorius. Three Views of Secret. Van een geweldige LP Word of Mouth. Uh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius Met het prachtige nummer. Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er mee speelt. Ja. Jacob Astorius met, uh, van de cd, een uh, prachtige cd. Word of mouth, mond tot mond reclame is dat geloof ik ze uh, zijn Engels. Uh, ja, met een uh, all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. Uh, wat, ook, uh, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten, kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de uh, Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als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 en Stray Cat van zijn nieuwste CD. Drifting on a memory In the middle of Tokyo Of somewhere I'm supposed to be Listen to me.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 Ja, dit is van de cd Elusive Man en cdk 2016 Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit uh, de, de mensen Stuart Matthewman. En uh, de zangeres Vanessa Bly. Uh, dat is een, de dochter van de bekende jazz pianist. Uh, uh, heel bekend. En die hebben een cd gemaakt. Twin Danger. Uh, prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt ie. In many ways,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 Ga, du Beautiful day. Dat is het natuurlijk vandaag. Rise and shine. Come on, let's roll.